Twee uur. Het NOS-journaal. Bert van Sloten. Hele goede middag vanwege de weersomstandigheden. Een langer nieuwsbulletin. Er staat namelijk op dit moment meer dan 650 kilometer file vanwege de sneeuw. Collega Gerrit Hofstra bijvoorbeeld is vanuit Friesland onderweg naar Hilversum. Gerrit, waar ben je op dit moment? Op dit moment uh, rijd ik in uh, Flevoland met de uh, afslag Almere Haven. Goud, het ergst? is nu voorbij, maar vooral tussen uh, Emmeloord en... Uh, Lelystad is het bar en boos, zeker 15 centimeter sneeuw, één rijbaan beschikbaar, soms zelfs helemaal niet meer zichtbaar zelfs. Stapvoets rijden, hier en daar, uh, schuifpartijen, het lijkt niet al te ernstig wat betreft uh, gewonden of zo, Maar gewoon echt, uh, je komt niet vooruit en je houdt toch echt je hart vast van, oh jee, als we maar niet stil komen te staan in deze witte wereld. En zie je veel blikschade ook onderweg? Uh, hier en daar wel wat uh, auto's uh, aan de kant. Ik heb bij Jouren, waar ik eerder vanochtend dus kwam, één auto op de kop zien liggen en uh, nog een paar auto's met deuk op de andere rijrichting, dus uh, richting Jouren. Daar uh, was het dus uh, even uh, raak. Um, en verder net, uh, ik rijd dus richting, richting Almere, maar richting Lelystad, voor, ach, vlak voor Lelystad, dus de andere kant op, daar stond het stil. Uh, ik weet niet of daar nu nog beweging in staat, maar als je met uh, die sneeuwval die daar net viel en het ging best wel even heftig slecht zicht ook 100 meter, 200 meter, dan denk je toch ja, als je stil komt te staan, hoe kom je daar weer los? Maar uh, ja, hoe die situatie daar op dit moment is, kan ik dus niet bekijken. We gaan we vragen aan John Soekamp van de ANWB, beetje ook voor het algemene beeld, John. Want uh, hoe ziet dat eruit? 650 kilometer vielen. Sorry, wat is eh, 655 kilometer op dit moment? Op veel wegen is het eh, langzaam rijden en stilstaan. Dat geldt onder meer voor het westen en middenland. Op de A1 Amsterdam Apeldoorn, de A4 Amsterdam Den Haag, A6 Muiden en Meloord. De A7 Amsterdam Heerenveen, A9 Amsterdam Alkmaar. Op de ring van Amsterdam de A10, de A12 Utrecht Arnhem en de A28 Utrecht Zwolle. En met die 655 kilometer komt deze spits op de negende plaats van de top 10 drukste spitsen aller tijden. Ja, goed. De drukste spits alle tijden. Wat verwachten we verder uh, nog meer? Want het sneeuwfront trekt langzaam naar het zuiden. Die trekt inderdaad langzaam naar het zuiden. Dus uh, we verwachten toch wel dat het uh, aantal virussen nog wel zal, to zal toenemen. Uh, en wat is jullie indruk van um, hoe gedraagt men zich op de weg? Uh, over het algemeen wel goed, want het uh, is ja, dus natuurlijk allemaal langzaam rijden en stilstaan. Zijn er zijn wel veel ongelukken gebeurd, maar over het algemeen uh, past men zich goed aan, aan de omstandigheden. Goed, 650 kilometer. Zit daar veel uh, schade bij of zijn het gewoon mensen die het zekere voor het onzekere nemen? Ja, dus, inderdaad... Het is allemaal een flink afstand houden, toch maar langzaam rijden. en uh, dus, uh, Vandaar die, die 655 kilometer. Goed, dankjewel John Zahokka. Dat is de actuele blik op de weg, de files, maar er is natuurlijk nog meer ongemak. Ook de spoorwegen zijn in of misschien ook wel nog niet. Gaan we vragen aan Neeltje Huurne. Uh, die is op het Centraal Station in Utrecht. Neeltje, rijden er nog treinen? Nou, er rijden nog wel treinen, maar het worden er wel steeds minder. Er rijden treinen, maar het worden er steeds minder. Uh, ja. Is er nog een bepaald patroon in te ontdekken? Welke kansen ja. opgaan? Nou, Rotterdam Den Haag, dat gaat allemaal nog. Maar richting Schiphol gaat niks, richting Hilfsum gaat niks. Richting Almere gaat het niet, richting Amersfoort gaat het niet. Dus naar het oosten van het land is het ook al moeizaam. Noorden lukt al bijna niet meer. En naar het zuiden gaan af en toe nog wel wat treinen. En hoe is het dan op het station? Is dat ongelooflijk druk of heeft men erop geanticipeerd... en ander vervoer genomen of gewoon thuisgebleven? Nou, ik heb het gevoel eigenlijk... het is eigenlijk pas hier in Utrecht ook een uur, pas een uur heel goed aan het sneeuwen... Dus uh, het begint langzaam nu druk te worden op het station. En ik heb eigenlijk het idee dat de grote chaos dat het nog moet komen. Als de mensen straks uit hun werk komen uh, en denken: ik ga met de trein terug. Je ziet wel dat er nu ook al meer mensen op het station zijn. Dus ik denk dat sommige mensen het zeker voor het onzekere nemen en wat vroeger uh, naar huis gaan. Het is nog zeg, echt een chaos zoals we die kennen uit voorgaande jaren, is het nog niet. Maar ik vrees dat dat niet heel lang meer op zich laat wachten. En de taxi's, rijden die nog? Ja, daar zit ik nu in. Oh, je zit nu in de taxi, kijk aan. Ja. <laughs> op ja, die manier. Jij ja, hebt er een... En was dat dan heel gevecht om er een te pakken te krijgen? Of... Nou, nee. Op Utrecht Centraal stonden we nog wel een aantal. Maar ik denk ook dat dat vrachtvechten wordt, ja. ja. En... Nog drie stonden er, zegt de chauffeur. Nog drie. U, u en hoeveel moet... staan er normaal? Normaal staan er 35. Goed, dat is inderdaad. Dan zijn ze bijna allemaal bezet. En had, had, je, had je ook nog een zicht op de bussen, hoe die reden? Uh, nee, dat heb ik niet heel goed kunnen zien. Maar het was angstvallig leeg op het busstation. Al niet, althans op het streekbusstation. De stadbussen die gaan geloof ik nog wel vrij redelijk. Nou, allemaal sterkte als u met het openbaar vervoer moet. Er zijn nog drie taxis uh, in Utrecht. En ook sterkte als u in uh, de file staat. We gaan direct met uh, Marco Verhoef nog eventjes uh, praten... over wat de vooruitzichten zijn voor het komend uur en de komende uren. Maar eerst Martijn Nijhuis met het overige nieuws. In Egypte wordt opnieuw gedemonstreerd tegen het militaire bewind. In Cairo verzamelt zich na het gebed honderden demonstranten bij het ministerie van Binnenlandse Zaken... dicht bij het Tagierplein. Ze gooiden met stenen naar de oproerpolitie. Die schoot terug met traangasgranaten. Ook in andere steden wordt weer gedemonstreerd. Aanleiding zijn de rellen bij een voetbalwedstrijd woensdag in Port Said... waarbij 74 doden vielen. De politie zou toen niet ingegrepen hebben. In de Sinaï-woestijn in Egypte zijn twee Amerikaanse vrouwen... en hun Egyptische gids ontvoerd. Het gebeurde in de buurt van een klooster dat ze net hadden bezocht... in het zuidelijk deel van de woestijn... De drie zaten in een bestelbusje dat door gemaskerde en gewapende mannen werd aangehouden. Die reden daarna met hun slachtoffers de bergen in. Drie andere inzittenden bleven ongedeerd. Het CDA is verbaasd over het plan van de VVD om strengere eisen te stellen aan immigranten van de voormalige Nederlandse Antillen. Die immigranten zouden geen strafblad mogen hebben, het Nederlands moeten beheersen en genoeg geld moeten hebben om rond te kunnen komen. Het CDA zegt dat in het regeerakkoord al staat dat er zo'n plan komt. Het kabinet steekt weer ontwikkelingsgeld in Jemen. Vorig jaar stopte Nederland met de steun aan het Arabische land... vanwege het geweld van regeringstroepen tegen betogers. Volgens staatssecretaris Knaapel... die beschrijft de ontwikkelingen in Jemen nu als voorzichtig positief. De Britse minister van Milieu Chris Hoon is afgetreden. Dat was kort nadat bekend werd dat hij zou worden vervolgd. Volgens de Britse justitie reed de minister in 2003 te hard. En om te voorkomen dat hij zijn rijbewijs zou kwijtraken... vroeg hij zijn vrouw de schuld op zich te nemen. Daarmee hebben de twee geprobeerd de rechtsgang te belemmeren, zegt Justitie. Hoen zelf spreekt de beschuldigingen tegen. De rechtszaak is op 16 februari. En Turner Epke Zonderland mag naar de Olympische Spelen. Ook Jeffrey Wammers had zich gekwalificeerd. Maar Nederland mag maar één Turner afvaardigen... En volgens de Turnbond heeft Zonderland meer kans op een medaille. En dan praten we toch nog eventjes door over het weer met Marco Verhoef. Want Marco, een record aantal files. De grote vraag is, blijft die sneeuw vallen? Uh, niet overal. Uh, hier bij ons in Hilversum en ook in Amsterdam... Uh, waar de problemen op dit moment heel groot zijn... Uh, is het opgehouden met sneeuwen. Dus wat dat betreft komt er niets meer bij. Dat uh, wil niet meteen zeggen natuurlijk dat de wegen schoon zijn. Want er staan een heleboel auto's op de weg. En dat betekent dat de strooiploegen er amper bij kunnen om het, uh, om het op te ruimen. Nou goed, uh, qua sneeuwvallen erbij. Dus in die omgeving niet meer. Maar rond Utrecht en uh, Rotterdam bijvoorbeeld... daar valt gewoon nog wel steeds sneeuw. En die sneeuw trekt richting het westen van Brabant en Zeeland. Ja, want die kant gaat het op. Brabant, ja. Zeeland, daar moet men de komende uren nog rekening houden... met veel sneeuwval? Ja, daar kan maar zo 10 centimeter vallen. En ja, dat is voor Nederlandse begrippen behoorlijk wat. En daar heeft het verkeer heel veel last van. En in de gebieden Midden-Nederland, Noord-Nederland... waar het dus begonnen is, ja. daar valt de komende uren geen sneeuw meer? Uh, of in ieder geval heel weinig. Ik kan niet zeggen dat het meteen helemaal droog is, want er zit, als ik naar de, de radar kijk... nog wel het een en het ander aan de neerslag, maar dat is heel licht. En ja, dan kan, kunnen er nog eens een, keer een paar vlokken vallen... maar dat is niet zo heel veel meer. En ik heb ook al uh, foto's voorbij zien komen... Uh, dat het in het noorden van het land alweer breed aan het opklaren is... en dat de zon schijnt. Dus wat dat betreft zit er wel een achterkant aan... en uh, gaat het weer geleidelijk opknappen. Uh, als we nog even de andere regio in Nederland meenemen... met het oosten van het land, daar valt ook wel wat sneeuw... maar zijn de neerslag wel iets minder groot... en daarmee waarschijnlijk ook de problemen minder groot. Dankjewel, Marco.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 Ga dus snel naar abnamro.nl slash auto. ABN Amro. De bank. Anonu.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 Jan Moog. Goedemiddag hier vanuit de kroon aan het uh, besneeuwde Rembrandtplein in Amsterdam. En uh, ja, mocht u juist van de sneeuw willen genieten en het fijn vinden om erin te wandelen... kom hier vooral naartoe, het ziet er prachtig uit en u bent van harte welkom hier binnen... waar het warmer is dan buiten. Wij verwachten ook of zullen in ieder geval, denken wij, contact hebben met Johan Derksen. En we praten met hem over hoe hij ondanks zichzelf een volksheld is geworden... Bemoeit het Europese Hof voor de rechten van de mens zich te veel met de nationale politiek? Daar gaan we het over hebben. Beatrice van der Poel is gastresensent. Moet Nederland op de bres voor de Zuid-Afrikaans als taal? Ook een onderwerp. En moet de verzelfstandiging van woningbouwverenigingen weer worden teruggedraaid? Een debat. met Marcouch van de Partij van de Arbeid hoort u over het grote aandeel van allochtone jongeren in de criminaliteitscijfers. Frits Barend is onderweg. Justus van Oorl ook, Bert Brussen ook. Heel veel satire en live muziek, want die zijn er al. Uit België, Jevgeni. Krijgt u ze te horen, Jeff Gene. U kunt ook reageren op onze uitzending Twitter ons, hashtag AvroVML... of bekijk ons via de website avro.nl slash vrijdagmiddag live. Aan tafel, Beatrice van der Poel Die gaat het zo hebben over een film, The Descendants... en over een voorstelling van Leo Blokhuis. Die gaat over een, een band die The Band heet... Vooraf kan ik verklappen, Beatrice, er is een traan gevloeid, geloof ik, bij je. Ja. ja. Dan gaan we zo direct horen waarom ja, en bij welke voorstelling. Uh, want we gaan het eerst hebben over het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dat belemmert de strijd tegen het terrorisme... en zet het leven van burgers op het spel. Dat zegt althans de Britse premier Cameron. Hij vindt dat het Mensenrechtenhof zich te veel met de landelijke politiek bemoeit. En hij is niet alleen, ook de Nederlandse regering... wil minder Europese inmenging door middel van het Hof. De Tweede Kamer sprak deze week over het Hof. En ik praat hier met hoogleraar Migratierecht van de Vrije Universiteit... Thomas Spijkerboer, over hetzelfde onderwerp. Eh, meneer Spijkerboer, wat, wat is voor Cameron eigenlijk de aanleiding... om zich zo scherp over het Hof uit te laten... Nou, de, bij de Britten, die doen dat eigenlijk al heel lang. Die worden ook al heel lang voor de voeten gelopen... bij hun bestrijding van de IRA. Dus die hebben al heel lang van het Hof. Wat eigenlijk nieuw is, dat dat, dat, dat weerklank vindt in landen als Nederland. Uh, de, de kritiek is, er zijn, zijn eigenlijk twee hoofden. Want, want u zegt, ze worden al heel lang voor de voeten gelopen... bij de bestrijding van de uh, IRA. Uh, in hoeverre zit dat Hof ze dan dwars bij die bestrijding? Nou, het, het, het, de Britse geheime dienst heeft ooit op Gibraltar... vijf mannen neergeschoten, doodgeschoten. En het Hof zei, uh, dat, uh, dat, dat was eigenlijk een executie. Het uh, was geen, geen noodweer of zo, maar er zijn mensen die eigenlijk al... Uh, het was helemaal niet nodig om ze dood te schieten. Ja, ze, ze moeten gevangen dat... nemen en ja. ze werden verdacht van Ira-activiteiten. Ze, ze waren bezig om bom te leggen, ja. Dus het, het, waren wel de goede, het was wel goed gemikt, maar het ja, was een beetje. Maar je, ze hadden ze niet zo meteen Ja. ja. Dat, dat is één voorbeeld. dat ja, is een Brits voorbeeld. Dus in Engeland gebeurt het al, al is, de, is de kritiek al, die staat al heel lang. In Nederland zie je dat nu uh, de Nederlandse regering en de Nederlandse politieke partijen zeggen. Het Hof bemoeit zich eigenlijk veel te indringend met onze zaken, ga we erbuiten. En uh, het tweede wat ze zeggen, is dat het verdrag is uit 1950 wordt nu toegepast op hele nieuwe dingen die in de 1950 nog niet waren. Zoals? En dat mag niet. Nou, de voorbeelden die worden genoemd zijn uh, migratie. Veel mensen denken dat er in, in 1950 nog geen migratie was. Dat, dat is een misverstand. En het tweede is milieu. Dat schijnt er in 1950 ook nog niet te zijn geweest. Een voorbeeld wat mensen nooit noemen is... Uh, internet was er in 1950 ook nog niet. En toch mogen daar zomaar controversiële films op worden uitgebracht. Nou, wordt dat nou beschermd? Ja of nee, is dan de discussie. Ja, want als je, als, je, als je je puur aan de letter van het verdrag zou houden... dan zou, je de, zou het Hof dus geen uitspraken over criminaliteit via het internet kunnen doen? Je, je, is, als je dat wil kun je zeggen, er was nog geen internet... dus daar gaat het verdrag niet over. Ja. Ja, ik vind dat zelf een krankzinnige manier van doen. Want je moet gewoon proberen de regels zoals die in 1950 zijn vastgesteld... van toepassing te maken op wat er nu ja, het probleem is. Ja, internet is duidelijk een, een, een, een medium waar meningen worden geuit. En dus is de vrijheid van meningsuiting ja. daar ook van toepassing. Die is er niet alleen voor boeken die in 1950 hadden. Nee, ik begrijp dat Engeland ook boos is omdat ze een een, een, moslim fund, een, fundamentalist, een radicale moslimprediker uit wilde wijzen. En ook dat werd gedwarsboomd door het hof. Ja, het is een heel uh, lastige zaak omdat het gaat om een uh, Syriër die... Uh, nou, onder ons gezegd, uh, uh, niet helemaal zonder reden wordt verdacht van terrorisme. Gewoon een hele zware jongen. Maar die dreigt in Syrië uh, uh, het slachtoffer te worden van een proces... waarin uh, getuigebewijs wordt gebruikt wat door marteling is verkregen. En het Hof heeft gezegd, dat kan niet. Dan kan hij niet in Syrië. Uh, omdat, er geen, he, omdat dat een heel reële mogelijkheid is. Want dat, is dat proces dat is niet ver gegaan en als hij er naartoe gaat... wordt hij gelijk gestraft? Of? Uh, hij, hij, het is aannemelijk dat hij daar zal worden geconfronteerd... met bewijs wat door marteling is verkregen. En bewijs wat door marteling is verkregen is notoor onbetrouwbaar. En daarom zit Engeland nu met een terrorist opgeschreven... die ze niet willen hebben? Daarom zitten ze met een onaangename meneer opgeschreven... die ze niet kunnen lossen naar een ander land. Ja. Dat is uh, heel vervelend. Maar gaat dan, dan het Europees recht in dit geval... Hè? Dus, dus dat recht van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens... altijd boven dat nationale recht? Ja, die mensenrechten gaan boven het nationale recht. Dus, dus laten we zeggen, ook vandaag werd weer bekend... de Nederlandse regering, hè, die bespreekt plannen... om criminele immigranten sneller het land uit te zetten... Ook die plannen zullen weer kunnen stuiten op uitspraken van het Hof? De plannen als zodanig denk ik niet. Uh, in individuele gevallen zal dat wel gebeuren. En nu gebeurt het ook al wel eens dat het Straatsburgse Hof... Over, het Nederlandse, over de Nederlandse Vreemdelingenzaak zegt dat is te streng. Nou, als je dan het niveau... Het Straatsburgse Hof stelt een minimumniveau. Als je nou je Nederlandse niveau een beetje naar beneden laat zakken... dan kom je daar dichter in de buurt. Dus dan vergroot je de spanning met dat verdrag. Dat, dat zou dus ook nu weer kunnen gebeuren. Uh, het is, de landen, ik zei het, eigenlijk alle 47 landen bij het Hof aangesloten... vorig jaar in een verklaring uh, lieten weten zich hier ja, aan te erger, zou je kunnen zeggen. Zij zeggen, uh, Straatsburg gaat op de stoel zitten... van de vreemdelingeninstanties in ons eigen land die daarover moeten beslissen. Uh, dat zou je kunnen zeggen, maar die, die, de, de, de Nederlandse vreemdelingenrechter... Ja, dat is een mooi voorbeeld, dat is een rechter... die zelf een beetje van zijn stoel af is geschoven... Dus die, die Nederlandse rechter die is sinds tien jaar veel minder uh, indringend gaan toetsen... wat de regering in vreemdelingenzaken. Uh, de Straatsburgse rechter vindt dat op een bepaald niveau... dat er een bepaalde indringendheid, een bepaalde strengheid... van rechtelijk toezicht moet zijn. Uh, die vinden nog hetzelfde, maar de Nederlandse rechter doet het minder streng. En ja, dan krijg je vaker gedonder in Straatsburg. Omdat zaken sneller naar dat uh, Straatsburgse hof gaan? of? Uh, omdat uh, de Nederlandse rechter zich er uh, populair gezegd... Uh, toch wel vaak met een jantje van Leiden van afmaakt... dus ook echt werk te doen valt. voor Wat, die wat doet de Nederlandse rech rechter niet goed? Nou, het is een voorbeeld uh, van een, uh, een, een homoseksueel uit Addis Ababa... die zelf dacht dat hij Eritreër was. He, Eritrea en Ethiopië zijn, zijn, zijn, zijn uit elkaar gevallen Gezijde, na twee ja. jaar geleden. Ja. En dan is het een beetje moeilijk welke nationaliteit je hebt. Dus die man die zegt, ik ben Eritreër. De IND zegt, dus de minister zegt. Nou, ik denk eigenlijk dat je Ethiopiër bent. Dan zegt iemand. Weet je, ik denk het eigenlijk ook, nou ik het er nog eens over nadenk. De, de beslissing op zijn asielverzoek houdt in: uh, u krijgt geen asiel, want we, uw, uw nationaliteit staat niet vast. En, en dat is een tijdje geleden vastgesteld als een reden om geen asiel te verlenen. Als er onduidelijkheid is over de nationaliteit. Dat heeft niemand vastgesteld, maar de IND vindt dat. De rechtbank vindt dat goed, de Goede Raad van State vindt goed, die man dient een klachten in, in Straatsburg. En dan kijkt een Nederlandse ambtenaar eindelijk eens voor het eerst naar die zaak en verleent asiel. Dat had eigenlijk al hier moeten gebeuren. Dat is een voorbeeld waar de moet ingrijpen, de Nederlandse rechterraad moet ingrijpen en had moeten zeggen dit kan zo niet. Ja. Toch ziet het er niet naar uit dat onder andere dit kabinet zijn beleid uh, naar aanleiding van dit soort uitspraken gaat aanpassen. Nee, dat betekent dus dat we regelmatig tegen een, een negatieve uitspraak... uit Straatsburg zullen oplopen. Ja, en, en het aantal uitspraken of, of, of zaken wat daar wordt aangespannen... met name ook kortige dingen, dat, dat explodeert zo'n beetje. Nou, in 1998 is de procedure uh, bij het Hof veranderd. Er is een protocol gesloten. Dus Alle verdragspartijen hebben een nieuwe procedure ingericht. Samen met de toetreding van veel nieuwe landen, zoals Rusland, eh, tot het verdrag... heeft dat geleid tot een enorme stijging van het aantal zaken. Als je naar Nederland kijkt, is 90% procent van de zaken in Straatsburg... zijn vreemdelingenzaken. En verdomd, dat is nou precies dat gebied waar de Nederlandse rechter... het er sinds tien jaar behoorlijk bij laat zitten. Dus daar zou Nederland best iets wat zelf aan kunnen doen. Wat hier afneemt, neemt daar toe. En wat ja. zouden wij daar zelf aan kunnen doen? Nou, zorgen dat die rechtelijke toetsing in Nederland weer eens eh, meer gaat voorstellen. Dank tot zover, Thomas Pijkerpoel. Je blijft zitten, want zo recht gaan we nog met Beatrice van der Poel praten over cultuur. Maar eerst gaan we luisteren naar Jeff Genie. We worden steeds ouder, maar worden we slimmer? Of worden we luider? Worden we doven? Wordt het hier warmer? Of wordt het juist killer. Of allebei? En gaat het over? Als je schreeuwt met je ogen toe... Je vingers in je oren, ik weet het niet Elisa. Maar laat je toch maar horen. Elisa, ik geef toe meisje, ik heb geen flauw idee. Elisa, dat maakt niet uit, dan zijn we al met twee. De rest weet het ook niet goed, let goed op vooral wie doet al vol. Of zij het wel zou weten. En als de wolven huilen, huil niet zomaar met ze mee. Elisa, ze hebben ook geen idee, Is het de helft of is het de derde? Is het een zegen of is het een merde? We niet praten over echte dingen. Met je oren toe je ogen dicht geknepen, ik hoor je niet Elisa. Maar ik heb je wel begrepen, Elisa, ik geef toe meisje: ik heb geen flauw idee. Elisa, dat maakt niet uit. We zijn toch al met twee de rest. Heeft iets horen waaien, kijk naar waar de wind zal draaien. Zeg dan precies wat jij wil horen. Maar als de wolven huilen, huil niet zomaar met ze mee. Elisa, hey ze hebben al geen flauw idee. Let goed op voor al wie doet het al zo. Hij of zij het wel zal weten. Als doe wolven overhalen, huil niet zomaar met ze mee. Elisa, hey ze hebben ook geen val hierheen. Dankjewel. Elisa, hey je hebt geen idee het mooie muziek dan moet je eigenlijk ons even mailen wat de titel is van de CD... die eind februari van deze groep verschijnt. Daar moet achter te komen zijn. Als je dat mailt naar vrijdagmiddaglife.afro.nl, maak je namelijk kans op kaartjes voor het concert dat ze gaan geven... hier in Amsterdam, in Paradiso, op 21 februari. Dus mail het naar vrijdagmiddaglive.afro.nl. at afro.nl. De ja, ja. Yeah, yeah, yeah. is Beatrice van der Poel. Yeah! Nogmaals, welkom. Uh, en ook aan tafel nog steeds Thomas Spijkerboer. Uh, ben jij zelf cultuurliefhebber eigenlijk, Thomas? Jawel, uh, maar ik heb niet zo heel veel tijd. Van, vooral, film, theater, muziek? Uh, van film en van oeroude muziek. Gaan we het allebei over hebben. Want Beatrice, <laughs> je bent voor ons naar de film The Descendants geweest. Descendants, en naar de ja. voorstelling The Band, Music from Big Pink to the Last Waltz. Een volledige titel van Leo Blokhuis. Zullen we met de film beginnen? Ja, doe maar. Die gaat over? Nou ja, uh, het is eigenlijk... Uh... Een, een, een gezin wat een enorm drama ineens meemaakt. Een, een, het gaat eigenlijk over de vader die, die zijn gezin een beetje verwaarloosd heeft. En opgeschrikt wordt doordat zijn vrouw een ernstig ongeluk krijgt... en in coma raakt. En daar ook niet meer uit ontwaakt. En ja, hij wordt ineens opgeschreven met twee dochters... die hij eigenlijk ook helemaal niet kent. Ja, maar hij tot dat, dat moment weinig contact heeft. Jou, ja, zo. weinig contact. En zijn, de dames zijn ook een beetje ontspoord. Een meisje wat nog op school... Ja, of tien is en uh, allerlei vreemde fratsen uithaalt. En uh, een dochter die uh, met drank en drugs experimenteert. Nou, die haalt hij uh, weer naar huis. Want ja, moeder ligt uh, in coma. Een familiedrama. Ja, het is echt een familiedrama. Daardoorheen speelt nog een, een, een ander probleem. Hij is een afstammeling van de koninklijke familie, familie van Hawaii. Oh. Want daar speelt het zich af. En hij heeft uh, ooit uh, grond geërfd. En dat, moet dat is verdeeld onder de familie en dat willen ze gaan verkopen, een grote familie. En dat, speelt al ooit, dat speelt ook door en dat gaat over een stuk grond wat ongerept is. De enige mooie ongerepte natuur nog op, uh, op een van die eilanden. En hij is George Clooney, hè? Hij is George Clooney en ja, hij speelt een onbeholpen, ja, charmante, onhandige vader die af en toe enorm grappig is door zijn onhandigheid. Maar ja, hij deelt wel met een enorm dilemma. Want wat blijkt, dochter wist dat wel, maar hij niet. Zijn vrouw ging vreemd. Dan en... komt hij achter, terwijl zijn vrouw... Zijn vrouw, vrouw ligt daar ligt naar het aan de slangen en aan de machines. En uh, hij krijgt te horen via zijn dochter, die ruzie heeft met moeder... Uh, ja, mama ging vreemd. En de vraag draait om waarom wie, en met wie. Met wie is die man, ja. Dus hij gaat uh, op zoek met zijn uh, gezinnetje. plus een aanhangsel, een of ander vriendje. wat. Uh, ja, een beetje een grappig, vaag uh, Amerikaans jongetje. die ook voor wat lach uh, uh, zorgt. Het is een emotionele film, een grappige film, een spannende ja, film. En dat is, dat is heel goed gedaan, want in één scène schiet je van enorm drama. Heel ernstig drama, want moeder, ja, moeder gaat gewoon dood. Tot een enorme onhandigheid en grappige opmerking. Het schiet echt in één scène. Schiet je van een lach in een traan, bij wijze van spreken. Letterlijk, want dat is, dat is dus nou, het moment dat bij jou die traan eruit kwam? Ja, oh. ik ging toch even aan het einde van de film... Ja, dat een van de dochtertje dan uiteindelijk te horen krijgt dat mama echt niet meer wakker wordt... ja, dan wordt mama zelf ook een beetje vertrekt. Heb je het graag Thomas muziek... Sprekt, hoe spreekt het aan, het onderwerp? <laughs> uh, ik heb een andere film bovenaan mijn lijstje staan, dus die werk ik eerst aan. oké. Oh, oké, okay. okay, goed. De, de, een, een film in ieder geval de moeite waard. Dat, ja, dat vind ik wel. Ik ervan. Absoluut. Ja. De, de muziekvoorstelling van Leo Blokhuis, mm -hmm. The Band... Music ja. from Big Pink to the Last Walls, over ja. de jaren zeventig... Uh, want toen was The Band, waar het over gaat, die ook The Band heet... heel erg populair, die ja. kende jij ook... Ik kende ze, eigenlijk niet, kende ze eigenlijk niet heel goed. Um, ik ben de andere muziek opgegroeid. Maar, uh, waarom het is vooral ik... een bent, Alle muzikanten ja. die het weepen er vaak ja, mee. Ja, dat klopt. En het is ook eigenlijk heel vreemd dat ik het niet goed genoeg ken. Want ze maken toch wel een soort van crossover van soul. Dus zwarte muziek naar folk. Muziek dus waar, waar jij van houdt? Waar ik ook van hou, ja. Het leuke is dat de, de, de band in de voorstelling van Leo Blokhuis... zijn muzikanten waar ik heel veel mee werk en werk, gewerkt heb... Dus uh, dat vond ik natuurlijk heel erg leuk... om dan van de andere kant in de Zin. zaal te zien hoe zij dat maar doen. hoe ziet die voorstelling eruit? Wat, wat, wat doen ze op het podium? Nou, ik, ik, het, het is echt een concert. Het is een theaterconcert. Dus je moet je niet voorstellen dat je in een theaterstuk terechtkomt... waarbij Robbie Robertson of andere muzikanten... Als een lid van de band. Ja, uh, worden nagespeeld of dat er echt drama zich afspeelt. Uh, of dat er... Ja, dat was eigenlijk wel jammer dat er geen origineel beeldmateriaal werd uh, getoond. Wat doen ze wel dan? Ze spelen de nummers na. En dat is heel erg leuk om te zien als je van die muziek houdt. En van muziceren. Uh, want de muzikanten zelf zijn, zijn sowieso helemaal te gek. Maar ze kunnen ook nog eens een keer heel veel verschillende muziekinstrumenten bespelen. Dus... Is het alleen een concert? Ja, uh, Leo, die, Leo Blokhuis die is eigenlijk een... een, een, een ja, zoals hij uh, zichzelf ook... Uh, uh, noemt een soort popprofessor. En hij vertelt over het begin van de band. Hij houdt praatjes tussendoor. Ja, het is eigenlijk een soort, nou ja, noem het een veredelde lezing met wat grapjes. En is het ook leuk voor jongeren? Ja, als je van muziek houdt, is het echt een aanrader. <laughs> maar als je Hoe niks... zag het publiek eruit? Ja, was er het was voornamelijk ouder publiek, echte ah. bandfans. Fans, ja, jaar 70 jaar. Precies. En, uh, maar ik, ik raad het ook echt aan, aan uh, nu, muzikanten van nu. Ga erheen, want het is echt een uh, gekke muziek. Moet je, moet je nou op een stoeltje gaan zitten... en, en, en op zo'n rood stoeltje en dan een beetje wachten tot het pauze is... en dan mag je een kopje koffie drinken? Of, of is het wat, een wat zwingender toestand? Nee, het, dat is heel, heel, uh, ja, een beetje gemeen gezegd. Maar het op is Op een stoeltje wel zo, je zitten zit... en wachten tot het pauze ja, ik, is. Ja, terwijl om me heen voelde ik ook een aantal dat echte... Dat spreekt niet aan Thomas... Nou, op zich ik vond het ja. heel leuk klinken dat ik dit hoor. Ja, wil uh, je toch een beetje. Ja, je wil staan. En je wil bewegen, ja. Dat is... voelde je ook om je heen, dat even, aantal even, even echte of zo. Ja. Ja, ja. ja. Overigens, als je hier niet naartoe wilt, Thomas dan kun je ook altijd nog naar Beatrice <laughs> van der Poel zelf... want jij staat ook weer in het theater, toch? Ja, ik heb aanstaande dinsdag de première met Marcel de Groot... voor we verder gaan. Dus, en dan heb je geen spannend. lange verhalen tussendoor, maar alleen muziek. Nou, wel, wel wat verhaaltjes okay. van... <laughs> Kortere verhaal. Ja, korte anekdotes, <laughs> okay. rare verhaaltjes van Thomas Verbocht. Ik zeg erbij dat de, de film De Descendants nu in de bioscoop draait... en Leo Blokhuis nog tot eind maart in het theater staat... dus Mochten jullie interesse hebben, dan weet je dat in ieder geval. Beatrice, dank je wel. Thomas Spijkerboer, ook dank. Uh, we krijgen zo'n uitgebreid bulletin... waarin u weer helemaal op de hoogte wordt gebracht van de situatie... op de wegen, in het land. Uh, en zo direct daarna onze hoofdgast, Johan Derksen. Radio 1, het NOS-journaal. Goedemiddag, we praten u natuurlijk dus bij over die sneeuwproblemen in Nederland. Staat vast op de weg, de treinen rijden mondjesmaat. Bas Schemmink bijvoorbeeld is onderweg van Utrecht naar Hilversum. Bas, uh, hoe hard gaat het op de weg? Nou, ik rijd nu, even kijken, 12 km per uur ongeveer. Nou, dat werd uh, dat ik ook ja. nog wel op de fiets. Maar uh, wanneer ben je vertrokken? Ik, ben, nou, ik dacht, weet je, ik vertrek een beetje op tijd. Dus zo rond, uh, nou, een uur geleden uh, ben ik vertrokken. Toen uh, was het in Utrecht echt heel erg slecht. Ik kon... Uh, de weg echt niet meer zien, het was gewoon een en al wit. En uh, het eerste deel, ik ben nu al uh, wat, wat verder, ik, ik kom in de buurt van Hilversum, dat is wel fijn. Maar in het eerste deel was het echt heel erg uh, dicht op elkaar en aanschuiven en uh, ja heel, heel voorzichtig rijden. En in het middenstuk dat ging eigenlijk wel wat beter. Je merkt ook dat het iets minder hard is gesneeuwd, dat helpt gelijk. En uh, dat betekent dat uh, we zelfs de record van 50 km per uur even hebben gehaald, maar nu... Uh, zitten de vrachtwagen, waar ik nu al een tijdje naar zit te kijken... en ik die uh, rijden... Ja. ja, weer zo rond de 12 kilometer per uur. Dus, uh, Goed, dat is de situatie op. <laughs> op de A27. We gaan even naar Wijnald Zwaan van de AWB Voor het totaalbeeld, want uh, Wijnand, uh, dit is het beeld van een individuele automobilist op weg naar zijn werk. Hoe is het ja. in de rest van Nederland? Nou, het is uh, helaas geen individueel beeld. Want dat is het beeld voor uh, bijna alle automobilisten, vooral in het westen en midden van het land. Ja, het, er valt nu nog sneeuw. Het, het, het trekt nu naar het zuiden. Dus als ik uh, ja, mag beginnen met een, een welgemeend advies, ga niet... Uh, niet eerder van je werk naar huis dan nodig. Maar wacht dit gewoon even af. Want er is een trek naar het zuiden. Het wordt dus alleen maar beter. Ja, maar dus hoe uh, ho ho lang, ho lang moet je dan wachten? Nou, ik, ik zou zeker nog een uur of twee, drie wachten. Dus gewoon uh, tot een uur of vijf werken en, uh, en, en dan pas de weg opgaan. Of liefst nog iets later. Want uh, nu sneeuwt het nog hard in het uh, midden en zuiden van het land. En uh, dat trekt allemaal naar het zuiden. Dus, uh, dus dat, dat moet beter worden. Ja, advies aan de werkgevers. De vrijdagmiddagborrel moet een beetje uitlopen. Ja. Um, maar verder dan even. Hoeveel kilometer file staat er? 800 kilometer file. Dus dat, dat, dat, dat zegt wel wat. Het is, het is een van de drukste spitsen ooit uh, gaat dit worden. Um, vooral in het midden van het land is er eigenlijk geen doorkomen aan. Zeker omdat er nu ook een paar ongelukken zijn gebeurd op een paar cruciale wegen. Uh, nou, daar kom ik zo op, maar, maar verder ziet het er echt heel erg slecht uit in het midden en westen. Uh, ja, er ligt ook een dikke laag uh, sneeuw op de weg en dat is ook een beetje vereist. Dus het is ook gewoon spiegelglad. Alles rond Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag staat uh, vol. Nou, even een paar uitschieters eruit. Um, op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Ja, daar is een ongeluk gebeurd en daar is de weg helemaal dicht bij Harderwijk. En uh, nou ja goed, uh, er staan dus lange files in beide richtingen. Ja, dat loopt soms wel op tot 46 kilometer van Utrecht naar Zwolle tussen Rijnsweerd en Harderwijk. Um, ja, voorlopig kun je die weg dus beter mijden en omrijden via Amersfoort over de A50 en de A1. Maar ook elders is het goed mis. Drugste, een van de drukste wegen is nu ook de A27, Almere-Gorkum. 40 kilometer file tussen Huizen en Lexmond. Nou, ook de andere kant op gaat het niet best, hoorden we zojuist. En de A15 van Nijmegen naar Rotterdam, die is zojuist dicht gegaan bij de afrit Arkel. is een, vlag, een vrachtwagen in de slip geraakt. Het verkeer wordt langsgeleid via de op- en afrit. En heb jij trouwens ook nieuws over de spoorwegen? Weet jij hoe het daar gaat? Nou, daar gaat het niet uh, best. Um, ik heb daar nog niet het totaalbeeld van, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik heb begrepen dat er veel minder treinen rijden dan gebruikelijk om, om filevorming op het spoor, gezegd, te voorkomen. Dus uh, ook daar moet je natuurlijk rekening houden met, uh, met openthoud. Goed, vroegen wij van jou, want de Nederlandse spoorwegen hebben het zo druk... dat ze niet in staat zijn om aan de lijn te komen. Wij gaan verder praten, dankjewel Wijnand, met Juri uh, Stubenitski, normaal uh, nieuwslezer hier zo. Hij is op dit moment in het centrum van Utrecht, op de fiets. Klopt dat, Juri? Ja, dat klopt. Ik ben al even afgestapt omdat ik het uh, nogal link vind om uh, telefonerend op de fiets te zitten, maar uh, ja, ik ben even afgestapt en normaal gesproken fiets je hier over de weg, maar aangezien er bijna geen sneeuw wordt geschoven is het veiliger om hier op de stoep te gaan fietsen, want uh, je glijdt een beetje weg door dat uh, platgereden sneeuw, Waardoor je totaal geen grip meer hebt, maar op de stoep... dus uh, veel, uh, veel fietssporen op de stoep en uh, Bussen die uh, behoorlijk langzaam rijden. Ze rijden nog wel, maar uh, erg langzaam. En uh, ik kwam net ook iemand uh, tegen die zijn uh, dochtertje met de slee over de weg uh, trok. Dus uh, ja, fietsen is even oppas geblazen. Nu. Dat kan je wel stellen. Nou, pas uh, op dat je niet uh, onderuit gaat. Want gaan er veel fietsers onderuit? Nou, ik heb ze nog niet gezien. Ik, uh, ja, heb je überhaupt wel... fietsers gezien, behalve jezelf? Ja, een paar. Ja, op de stoep. Uh, die rijden in... Uh, een uh, ganse pas als het ware achter elkaar aan om het veilige spoor te kiezen en uh... Als ah, je nu al mensen met uh, flink sneeuwketting ook uh, om hun banden. Ja, <laughs> ja, maar dat zijn dan de auto's in Emeka. <laughs> ja, ja, ja, ja. precies, ja, ja. voor de helderheid. Nou, blijf op ja. de been, uh, val niet, want we hebben je hier ook af en toe nodig. Juris Stubenitski op de fiets in Utrecht. Marco, uh, de situatie uh, met het weer. De sneeuw trekt langzaam naar het zuiden. Is het nog steeds langzaam naar het zuiden aan het trekken? Ja, op sommige plaatsen gaat het wat sneller. Hè. Je ziet in, in Noord-Nederland en ook in het Noordwesten... is het allemaal een stuk rustiger aan het worden. De weerwaarschuwing voor extreem weer is ook aangepast. Dat geldt nu nog voor Utrecht, Zuid-Holland en Zeeland. Uh, in Utrecht denk ik dat het redelijk vlot ook gedaan is... met de meest actieve neerslag. Uh, in Zuid-Holland duurt het iets langer en in Zeeland het langst. Want ja, daar moet het uiteindelijk via dat deel van Nederland... moet het ons land gaan verlaten. En de laatste sneeuw valt om ongeveer hoe laat? Ja, nou, ik, ik, ik denk na een uur of... Zes, dat de meeste problemen wel voorbij moeten zijn... en dat het dan ook echt in Zeeland en West-Brabant duidelijk uh, moet gaan opknappen. We hebben het alleen over de sneeuwproblemen, ja. nog niet over de problemen op de weg. Dankjewel voor dit moment, Marco Verhoef, onze weerman. Er is nog meer nieuws. Martijn naar huis. En minister Van Bijsterveld ziet niets in een Nationale Onderwijsdag. De ChristenUnie kwam met het plan voor zo'n dag... om de slechte relatie tussen de politiek en het onderwijs te verbeteren. Op die onderwijsdag zouden bonden, leraren en koepels met voorstellen kunnen komen. Vermijsterveld wijst erop dat er elk jaar al een Nationale Onderwijsweek is... met een Dag van de Leraar. Volgens haar wordt het verwarmd om dan nog eens een aparte dag te introduceren. In Egypte wordt opnieuw gedemonstreerd tegen het militaire bewind. In Cairo kwamen na het vrijdaggebed honderden demonstranten samen... bij het Ministerie van binnenlandse Zaken, dicht bij het Ze gooiden met stenen naar de oproerpolitie... die schoot terug met traangasgranaten. Aanleiding voor de demonstraties zijn de rellen bij een voetbalwedstrijd woensdag. Daarbij kwamen 74 mensen om. Volgens de demonstranten greep de politie niet in. De Turkse premier Erdogan wil geen Renaults meer. Het kantoor van de premier heeft een bestelling van 130 auto's van het Franse automerk afgeblazen. Turkije is kwaad omdat in Frankrijk onlangs een wet werd aangenomen... waardoor het strafbaar wordt om volkerenmoord op de Armeniërs te ontkennen. Turner Epke Zonderland mag naar de Olympische Spelen. Ook Jeffrey Wammes had zich gekwalificeerd. Maar Nederland mag maar één turner afvaardigen. En volgens de Turnbond heeft Zonderland meer kans op een medaille. En dat was het. Dan, dan heb ik nog één oproep, Martijn. Want uh, op onze site kunt u verhalen en foto's kwijt. Als u uh, dat eventjes wilt doen naar nos.nl. Laat het ons weten. Wat merkt u van de kou? www.nos.nl en nu naar deafro.nl. Jan Mom. Het is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Lop. Vanuit de kroon aan het Hermanplein in Amsterdam. Want wij hebben het wel gered om hier te komen door de sneeuw. We gaan zo direct praten met Johan Derksen... en over hoe hij, ondanks zichzelf, een volksheld is geworden. Maar nu eerst... Ja, dames en heren, het is natuurlijk overduidelijk. Het sneeuwt in Nederland. En wat is het toch god alle jezus koud. Het sneeuwt in ieder geval hier in Amsterdam. Nou, op dit moment dan even niet. En het sneeuwt niet in de studio natuurlijk, <laughs> maar buiten. Uh, en nou zijn we natuurlijk tegen elkaar aangekropen... met deze afgrijzelijke koude. Lekker dicht tegen elkaar aan om radio te maken. Met Jan Mom als middelpunt, het straalkacheltje van de vrijdagmiddag. Ik zeg straalkacheltje, omdat u als luisteraar... misschien door zijn donkerbruine, masculine stemgeluid... zou kunnen denken dat hier een boomlange kerel met armen als rioolbuizen... het vrijdagmiddaggevoel door uw zal loopt te pompen, maar niks is minder waar. Hij is niet heel erg lang, maar ook zeker niet ongezweerd en prima in proportie. Ook is hij een groot voorstander van satire in dit programma... en daarom dat wij hebben gekozen om Frans Bauer te imiteren... in de hieropvolgende sketch. Frans... Welkom. Ja, dank je wel. <laughs> ja, uh, Frans, jij bent natuurlijk een enorme suffert. Ja, dat klopt. <laughs> zeg, wat ik me nou altijd afvraag... Hé, hey, maar even een vraagje door Wa Waarom zit ik hier eigenlijk? Ik, ik ben toch helemaal niet in het nieuws? Jawel, Frans, jij bent altijd in het nieuws. Oh, er ja. geen dag voor mij dat we niks van je horen. Oh, da da dat vind ik wel leuk om te horen. <laughs> ja, ja, Frans, de aanleiding vandaag is omdat jij in Flikken Maastricht gaat spelen. Ja, dat klopt, ja. Wat ga je spelen? Mezelf. <laughs> precies, precies. Maar dat brengt mij bij de handvraag. Ben jij nou echt zo'n debiel of doe je maar alsof? Hoe ho, ho bedoel je dat precies? Nou, het is natuurlijk heel slim om, als je niet kan acteren... jezelf te spelen in een serie. Anders dan Jan Smit, die stiekem nog wel loopt op een gouden kalf. Nou ja, ik, ik, vind, ik vind het gewoon leuk om te doen. En, en, en, en, en, en, en ik vind... Ja, maar Frans, dit bedoel ik nou. Wat bedoel je? Je bent... Een van Nederlands bestverkopende artiesten. Nou ja, dat weet ik niet. Ja, maar. dat ben je. Je hebt miljoenen op de bank. Nou, dat weet ik niet, want dat laat ik allemaal aan Mariska over. Doe kap nou eens, man! Je kan toch geen miljonair worden met gewoon maar te doen wat je leuk vindt? Nou ja, volgens mij wel. Ik geloof het gewoon niet. Er moet een moment zijn dat jij thuis komt... en dat die eeuwige glimlach van je gezicht glijdt... en dat je niet meer zo hoog praat, maar gewoon zoals andere hoog mensen. Hoog Ja, en dat je een niet nieuw plan gaat bedenken... om je fans weer allemaal larikoek voor nou, te schotelen. Ik begrijp echt helemaal niet wat je, wat je bedoelt. Hè? Hou je nou niet van de domme? Ja. Hoe kun je nou zoveel geld verdienen ja. met gewoon jezelf zijn? Ik ben, ik ben gewoon mezelf. Ja! Nou, dat zou je. Oog eens moeten proberen. Misschien ja. komt er dan wel een heel mooi mens naar boven in plaats van die cynische, argwanende persoon die je nu bent. Die hele inleiding van net ook over dat Jan ja. Mom niet, niet, niet zo groot is. Hij is ook niet zo groot. Misschien is hij daarom wel radio gaan doen. Laat die man toch lekker mensen een beetje in hun waarde laten. Ja, nou, Oké, okay, misschien, misschien heb je gelijk. Ja, tuurlijk heb ik gelijk. Nou, ik, ik moet weggaan, want ik heb een afspraak bij een reclamebureau, dan gaan we bedenken hoe ik nog meer onbenullige dingen kan doen om nog meer geld te verdienen. Ja, zie wel, dus toch! Geintje, <lacht> <lacht> hij trapte de redel, mensen. Het lijkt wel bananje <lacht> Henry van Loon en Pieter Bouwman, hoorde u. Op zijn 62e werd hij wat hij altijd al wilde zijn, een idool. Met kroepies. Helaas niet als drummer van een band... maar als mopperaar in een tv-programma Football International. Hij beledigt graag, maar hoe nurkser hij doet, hoe populairder hij wordt. Dus tegen zijn zin won hij dan ook Afro's televisering. En onderweg naar Amsterdam strandde hij vandaag in Hilversum. Jonge Derksen, goedemiddag. Goedemiddag. Was het erg op de weg? Ja, één sneeuwbui en heel Nederland ligt plat, hè? Ja, dat gaat snel, maar je was heel erg op tijd vertrokken begrijp ik? Ik was om he? twaalf uur vertrokken en om één uur was er geen beweging in te krijgen... want er stond een mevrouw met een dure BMW voor me bij het stoplicht... en die had geen winterbanden en die ging steeds meer gas geven... maar die kwam niet vooruit. En dan gaat er een man achter mij staan te toeteren... en dan slaat de paniek toe en dan voor je het weet heb je een file. Ja, waar jij in stond, had je een dekentje bij hè? Nee, nee, nee, nee, ik ben niet van de dekentjes... En dat moet van weer. Ja, ja, ik krijg allemaal van dat soort rare verhalen mee. Maar ik woon toch in Nederland, in Utrecht en niet in Alaska. Ja, nou ja, in ieder geval fijn dat je in Hilversum zit. Ik zeg dat ook even voor de mensen die misschien via de webcam kijken... en hier in Amsterdam in de kroon Johan Derksen niet zien. Dat klopt dus. We hebben via een lijn uh, gelukkig wel verbinding met je. We gaan uh, zo direct praten over jou, over jou uh, en vrouwen, over jou en muziek. Maar eerst gaan we luisteren naar een lied over Johan Derksen... dat Susanne Matthijsse schreef nadat ze googelde op je naam. Oh, one, Three. Een boerenlul uit de Betuwe, opgegroeid in Drenthe, werd pikkelharde bek in het betaalde voetbal. Een blik er te soep kon hij met zijn linkerbeen openen. Het stelde allemaal niet zoveel voor hoor, vond hij zelf vooral. Want Johan wilde liever drummen worden, maar zijn strenge vader stak daar een stok voor. De adjudant van de politie had geen goede relatie met zijn zoon met lange haren en snor. De medogeloze voetballer gaat schrijven voor VI. Ondertussen met beatmuziek meehemend. Hij schrijft wat hij denkt, heeft schijt aan zijn reputatie. Met met je mening is toch ook een soort drummen. Nu fietst hij elke ochtend voor dag en dauw. Voordat hij gaat ontbijten met alweer zijn derde vrouw. Thuis in oude water, ontdaan van elke boze, Kan hij zich overgeven aan... Zijn dwangneuroses. Magazines met kreukels koopt hij opnieuw. Alle cd's precies op volgorde goed terug in het rek. En hij moet één keer per jaar naar Austin. Amerika voor de muziek. Want anders wordt hij gek. Bang voor camera's, maar oh zo entertaining. Personality. Een terechte lode leeuw en een onverwachte ring. Ach, er is toch niks mis met commercie. In 2013 stopt hij met de W.I. Dan emigreert hij naar Amerika. Een leven vol blues en trieste Amerikanen. Johan gaat zijn muzikale droom achterna. Met onafscheidelijke sigaar. Vrijdagmiddag live. Susanne Matthijsen, Henry van Loon en Vera Kee... over mijn gast Johan Derzen. Klopt het allemaal? Ja, ik moet ook eens op Google kijken, want alles klopt als een bus. <laughs> en ik zit altijd in de auto naar jullie te luisteren. En ik vind dat deze mevrouw er iedere week in slaagt... om een prachtig liedje te maken. Kijk aan, dat compliment is bij deze ook aangekomen. Juichond uh, uh, rent ze nu naar buiten. Uh, hoe zit het dan bijvoorbeeld met die dwangneuroses waar ze over zonk? Ja, die, die, die schijn ik te hebben. Maar ik kan er heel goed mee leven. Maar het is geloof ik nogal hinderlijk voor mijn vrouw. Kijk, ik schermen. Want hoe me... zien die eruit dan? Ja, ik, ik ben een wat nonchalant type. Ik schermen me één keer in de week. En uh, de kapper vind ik ook niet zo belangrijk en zo. En ik heb geen nerveus gesneden kostuums. Maar in mijn omgeving is alles overgeorganiseerd. Uh, rechte stapeltjes, recht de boeken, rechte cd's op alfabet. Alles is perfect georganiseerd. En... Uh, de directeur van AZ heeft me wel eens wat uh, uitgelegd. Die heeft daarvoor doorgeleerd over dwangneuroses. En uh, de bestaande zeven, maar ik had er zes. En met vier moet je professionele <lacht> hulp hebben. Dus. En heb je die? Nee hoor, nee hoor, want ik kan er heel goed mee leven. Ik vind het allemaal nogal, nogal onschuldig. Ja, maar volgens mij moet er eentje bij. Want je zegt wel van mijn uiterlijk, dat doet er niet toe. Maar daar ben je toch ontzettend mee bezig. Ik ben helemaal niet met mijn uiterlijk bezig, nee. Je bent altijd precies net een beetje ongeschoren. Oh nee hoor, ik scheer me één of twee keer in de week. En dat vind ik genoeg, want ik zeg altijd... iedere lul kan ze scheren, maar het gaat erom wat je zegt. Maar, maar die kapper bijvoorbeeld, dan zeg je van daar ga ik naartoe. Want als ik daar geweest ben, zie je niet dat ik bij de kapper geweest ja, ben. Ja, precies, bij de meeste kappers in Nederland krijg je zo'n bloempot op je hoofd. En dan loop je drie weken met zo'n hoofd hij is naar de kapper geweest. En dat is een vent van mijn leeftijd, die nog dat 60 jaar kapsel kan knippen. En dan loop je er één dag bij als Freddy brek. Want hij vindt dat het altijd nodig om het te, te feunen, dat hoeft dan ook weer niet. Maar dan loop je niet met zo'n kappershoofd. Niet met, nee, maar dat, dat is juist heel erg ijdel. Oh, dat, dat is ijdel. Nou dan zal gaat. ik wel ijdel zijn, want natuurlijk, iedereen die op de tv is, die is ijdel, want dat zijn zelf ingenomen kwallen, want anders ga je daar niet zitten en dan ga je op zo'n avond wel wat leuks doen, dat begrijp ik wel, maar je, het is niet zo... Dus gaat je gaat jezelf daar ook onder inmiddels? Ja, natuurlijk, maar het is niet zo dat ik een uur voor de spiegel sta en dat ik mijn haren verf en dat soort uh, geleuter. Nee, nee, maar het is. Het is uh, de, de, want je hebt de televisiering ring gewonnen, hè, dus je bent nu officieel echt een tv-ster. Uh, je vond altijd dat je er niet bij hoorde bij die wereld. Nou, ik wil er ook niet bij horen. Kijk, als ik hier in Hilversum ben... Ja, maar je hoort erbij. Ja, maar dat bepaal ik zelf wel. Maar kijk, als je genomineerd wordt, op dat moment heb je de regie niet meer. Dan word je erbij betrokken. Maar ik zal me altijd aan het circus onttrekken... omdat ik me geweldig stoor aan die mentaliteit. Elkaar om de nek hangen, elkaar zoenen en elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Dan denk ik, zoeken jullie het allemaal lekker uit, zeg. Ik moet de hele dag hard werken en door de file nog even naar Hilversum. Is die wereld erger dan de voetbalwereld? Nee, nee, nee, de voetbalwereld is, is, is veel erger. Is het nog erger? Nee, nee, de voetbalwereld is veel erger... want, want de voetbalwereld die hangt van de, uh, van de legale oplichters uh, aan elkaar... die uh, parasiteren op het voetbal... die ten onrechte grote bonussen opstrijken. Kijk, de directeuren van wooncorporaties en bankiers... die hebben de naam, maar de makelaars in het voetbal... Uh, kijk maar naar Siggy Lens, die nou weer met Al El Hamdawi in de weer is... die vragen zomaar een miljoen smarte geld aan Ajax, omdat uh, Elhamdo Louis zich structureel misdragen heeft. Dus dat zijn Mijn de ljum, echte bad boys. Daar begonnen ze mee, geloof ik, hè, met dat bedrag. Ja, ja, ja, ja. Maar hij heeft ooit al een keer een gesprek gehad met Udinese. En dan komt er zo'n directeur uit Italië invliegen... met een privéjet naar een vliegveld in Luik. En dan noemt uh, meneer uh, uh, de zaakwaarnemer... die noemt dan eventjes wat hij als commissie wil opstrijken. Nou, die man die zat binnen twee minuten weer met zijn jet in de lucht... hoor, terug naar Italië. Wat vind je erger in die voetbalwereld, het gedrag van, van makelaars en topspelers... met een riante salaris, of het gedrag van de hooligans? Nee, ik vind men, mensen die zich misdragen rond het voetballen... dat is bijzonder verderfelijk. En de mensen die rijk willen worden over de rug van het voetbal... dat is even verderfelijk, want die misdragen zich ook... maar op een andere manier. Maar ja, je moet er een beetje mee leren leven... dat er een hele kleine groepering is die zal zich blijven misdragen. Want er is inmiddels een fortuin uitgegeven om die hooligans bedwang te houden. Maar kijk, de kleine categorie dorpsidioten, dat zijn ongeleide projectielen. Die kunnen ieder moment, zoals met Ajax AZ, iets raars doen. En daar kun je niet tegen wapenen. Nee, je houdt niet van mensen die voor het geld gaan. Nou, Toch? als iemand presteert en uh, bij een grote club uh, een geweldig contract kan krijgen, dan heeft die jongen dat, dat verdiend. Kijk, uh, Wesley Sneijder en Van Persie en dat soort jongens, die verdienen hun vermogen. Maar dat verdienen ze ook echt. Maar ik vind het wel overdreven dat een zaakwaarnemer, die nou met zijn jongen meegaat, dat hij een commissie krijgt van een miljoen of van twee miljoen. En die krijgt ook nog vijf procent van het bruto salaris jaarlijks. Als hij een vijf jaar contract afsluit, dan kan die nog vijf jaar die vijf procent op eisen. Uh, en ik vind dat er geen enkele verhouding staan. Maar die spelers zijn nee. daar makkelijk in. Want Ruud van Nistelrooy maar, zei... Ja? ja, Nou ja, ik bedoel, dat, dat, dat is één ding. Die makelaars waarvan je zegt... dat staat niet in verhouding tot wat ze ervoor doen. Maar je hebt je eerder ook wel kritisch uitgelaten over mensen. Als Dick Advocaat, hè, die voor het geld naar Rusland ging, zei je. Of over Wilfred Genee. Jouw Jawel, de nee, maar alles, oh nee, alles je heeft een de reden. Je moet, de niet, je moet niet generaliseren. Dick Advocaat die had voor zeven ton... een contract getekend als bondscoach van België. Uh, de inkt was nog niet droog onder het contract. Toen kreeg hij voor iets van 6 miljoen een aanbieding uit Rusland. Toen heb ik gezegd, nou, dan zullen we eens kijken of Dick betrouwbaar is. Nee, natuurlijk niet. Uh, hij wilde onder weg. dat contract in België uit en hij wilde naar Rusland. Als je dan al helemaal gevuld bent, vind ik dat onbeschaafd. En Wilfred had zijn ja-woord gegeven aan RTL. En die ging naar Talpa. En ik moet zeggen, hij heeft mij gebeld. En toen heb ik hem ook verkeerd geadviseerd in de zin. Ik heb gezegd tegen hem, uh, je moet in het leven ook wel eens aan jezelf denken. En je krijgt nergens... Nou, ja, je krijgt nergens zo'n bedrag voor de uitslagen voorlezen. Alleen, Wilfred had er niet op gerekend natuurlijk dat het maar een jaar zou duren. Nee, maar toch even dan uh, uh, jouw geldzucht. Uh, uh, jij hebt je ziel aan de duivel verkocht voor 50.000 euro, geloof ik. Hè? Uh, hoezo is een energiemaatschappij de duivel? Nou ja, dat is een bedrijf dat nogal slecht bekend staat. Zeg. Oh ja, noem ze een voorbeeld. Zijn de veroordelingen dan? Ik hoor dat aan ja, alle ze kanten. Hebben een, ze hebben een boete gekregen van 1 miljoen. Ja, ja, ja, ja, maar er zijn wel eens meer bedrijven die in. een boete krijgen... als alle bedrijven die een boete oh, krijgen. O ja. daar uh, ja, je eens meer reclame je, voor maken. Nee, maar ik vind niet dat ik daar geen reclame voor kon maken... want het is gewoon een officiële sponsor van het Nederlands elftal. En uh, ik heb daar reclame voor gemaakt. En zal je zeggen waarvoor? Omdat ik dus nou. dat geld wilde hebben. Puur voor het geld heb ik het gedaan. Dat mag je in Nederland niet zeggen. En ik had niet ingecalculeerd ja. dat ik ook nog zes weken... in ieder bushokje zou hangen. Maar dat doe je, <lacht> dat doe je, dat doe je voor de poen. Omdat ik midden in een verbouwing zit. En de uh, aannemer maar is Maar dat betaald. meen je toch niet? Ja. Had je dat geld zo hard? Jij kan de verbouwing zelf niet betalen? Ze gaat oh, zo wel slecht hoor. met Johan Derksen. Je hoeft geen medelijden met mij te hebben. Maar je wou okay. toch een reden hebben waarom ik het gedaan heb. Ja. En als ik ja. een officiële sponsor van het Nederlands elftal... als ik daar niet een reclame voor kan maken, ja, dan kan ik nergens reclame maken. En dat die columnist van het AD en het NRC er schande voor spreekt en jij erbij, ik heb een aan. Dat zou aan. jouw worst zijn. Precies. <laughs> dat had ik wel verwacht, ja. Nee, Nou ja, goed, het, het, het, het, het verbaast omdat je natuurlijk altijd inderdaad kritisch bent op alles en iedereen hè, die voor. Ik veel ben nog nooit kritisch geweest van. op iemand die een commercial gedaan heeft. Okay. En ik was nog zo eerlijk, want als je het in het land ziet komen, dan zie ik ook wel dat ik er geen kou, gouden kalf mee win. Dus ik was ook nog zo eerlijk. Nee om die, die, die lode leeuw in ontvangst, ontvangst te nemen. nemen. En uh, mijn voorganger Van, van Gaal, verdraai. die weigerde het. Kijk, ja, dan ben je echt van. een pias. Als je hem weigert, ja. ja. Nee, Oké, okay, goed, genoeg daarover. Want we moeten het nog even over muziek hebben. We hebben minder tijd, omdat het nieuws langer is. Dus even over de muziek. Ja, ik uh, heb wel van de, de band jou? gehoord, hoor. Ik weet niet in uh, welk deel van de ja. wereld die mevrouw net geleefd heeft. Maar de band... Nederland. Oh, hoe is mogelijk? Beatrice van der Poel. Jij bent natuurlijk een fan van... Het is ook echt een voorstelling voor jou, trouwens, van Leo Blokhuis. Jouw generatiegenoten zaten in de zaal, hoorden we van haar. Ja, ja, ja. Ja, nee, de banden. dat ja, waren mijn helden. Ja, het, volgens jou heeft de gemiddelde Nederlander geen smaak, hè, qua muziek? Nou nee, je hoeft maar naar de commerciële radiostations te luisteren. Kijk, eh, er komt dagelijks nog steeds hele mooie muziek uit. En als mijn buurman niet weet wie Tom Russell is, kan ik hem dat niet kwalijk nemen. Want alle radiostations die eh, brengen eh, commerciële bullshit en honderd gouden ouwe. En s'avonds in de auto kun je kiezen tussen Bon Jovi of tussen uh, Toto. Die softrock, daar word je ook helemaal gek van. Maar de indruk bestaat bij de mensen die niet zo in dat wereldje zitten... dat er geen leuke muziek meer uitkomt. Maar er komen fantastische Dingen uit, alleen je hoort het nooit op de radio. Of gaat het toch een beetje om een generatieverschil? Uh, nee hoor, smaak heeft, van, dus heeft niets, niets met generaties. Uh, nee, nee, smaak heeft niets met generaties te maken. Maar wat wel gek is, is dat de onderzoeken van radio en tv, uh, voor de adverteerders, die gaan uh, allemaal tot mannen van 49. En ik hoor bij die groep daarboven. Maar wij zijn geen doelgroep meer. Maar onze vergrijzende groep heeft wat geld in de zak langs de behand. Die hebben geen studerende kinderen meer. En wij zijn geen doelgroep. Dus wij hebben geen radioprogramma, we hebben geen tv, we hebben geen magazine, we hebben niks. Geen Theater helemaal niets en dat vind ik echt een gemiste kans. Behalve jouw eigen programma bij Rijnmond, maar toch even als het om muziek smaak gaat. Want je hebt nu zelf een cd gemaakt met Wilfred Genegen, geproduceerd door Freddy Bolland. Heel klein stukje: waar zijn zondag. Hele slechte kwaliteit, we hebben het van internet geplukt. Dit is goede smaak? Nee joh, dit is walgelijk. Hier heb ik een bloedhekel aan. Hier, hier, hier schaam je je dood voor. Uh, nou, en, je en, da en daardoor kan het best succesvol worden uh, tijdens uh, het EK. Maar ik wil er wel even ja, bij vermelden. Jij dat wij dit heel, heel veel gaan horen tijdens het EK. Dat doe jij ons aan dus. Ja, maar uh, zoveel mogelijk uh, van dit soort cd's kopen... want de opbrengst gaat naar het kinderkankerfonds. Dus ik ga niet verloren staan van voor mijn eigen portemonnee. Oké, okay. nog even over jouw vrouwbeeld. Je staat niet bekend als vrouwvriendelijk. De Belgische schrijver Herman Brusselman zegt... Johan is een echte man, die durft te zeggen dat het enige recht van de vrouw het aanrecht is. Klopt dat? Ja, maar dat is ook een beetje cynische humor, hè? Kijk, uh, je moet het niet zo letterlijk nemen, want ik moet s'avonds ook gewoon weer naar huis... Niet letterlijk nemen, maar wat dan wel? Nee, maar dat is een beetje humor als je zoiets uh, iets zegt. Want die, die damesvoetballers, die dringen zich zo op. Hè? Die stellen helemaal niks voor in Nederland. Die hebben geen enkel niveau, maar die willen dan wel serieus genomen worden. Maar de sponsors zijn niet geïnteresseerd, het publiek niet. En de clubs ook niet. Dus waarom zou je dan uh, nog damesvoetbal spelen? En als je dan iets zegt daarover, dan ben je onvriendelijk. Maar die meiden moeten gewoon op een bijveld lekker gaan voetballen. En daardoor ben je onvriendelijk. Kom op zeg. Daphne Korsters hebben we. Even gebeld. Dat is een speelster in het Nederlands vrouwenteam. Die zegt: Johan heeft het echt mis. Het voetbal wordt beter. De sfeer op de tribunes is beter. Ik nodig hem uit voor de wedstrijd Nederland-Slovenië. Ga je er naartoe? Nee, natuurlijk niet. Want ik loop uh, al wat langer rond dan uh, deze mevrouw, die inderdaad best aardig kan voetballen en ook in Amerika gespeeld heeft. Maar je ziet het toch aan de TV. Uh, er is geen zender geïnteresseerd om het uh, uit te zenden. RTL heeft het het eerste jaar gedaan. Er keken nog geen 30.000 uh, mensen na. En uh, er was altijd ruzie op. De redactie, want degene die dat moest verslaan als commentator... die wist dat hij uh, de volgende brief was een ontslag. Johan, mag ik je uitnodigen voor een andere keer uh, bij deze... om wel hier nog eens langs te komen? Dank tot zover voor dit gesprek en sterkte bij je reis terug naar huis. Johan Derks, graag gedaan. APPLAUS. Boeken. Boeken. Iedereen is onzeker over wat het boek nou eigenlijk betekent. Van papier om in te bladeren...